Verbindingen met Brussel en zo. Wauw. Uh, je bent de, de boel aan het reinigen daar? Ja, even de plofkap terugzetten. Zo. Ja, en zonder plofkap moeten we meer afstand van de microfoon. Hè? Want eigenlijk moet ik nou zo hier anderhalve meter van de. <laughs> ja, ik, ik, ik zou meer doen. Social distancing. Social distancing! Jazeker! Hoe, hoe, uh, hoe klinkt dit? Nou, ver, afstandelijk. Okay, dan uh, gaan we zo beginnen. Zo kunnen we <laughs> geen sociaal contact uh, onderhouden. Dan dat... gaan we beginnen, is van. Zeg eens van, uh, uh, ik uh, heb ons erop betrapt dat wij eigenlijk helemaal niet aan social distancing doen. Social dus ik... distancing? Uh, so uh, social distancing. Wat zeg ik nu? Distancing. Dus ik zit in <laughs> Meerle. Oh my god! <laughs> en, en, maar ik eh, denk dat jij in meer zit. Maar even kijken, kan je nog iets van die ontploffingsschade om je heen waarnemen? <laughs> eh? Het is daar toch ontploft? Daar, ja, het is daar ontploft. Dus de, de commentaren op de Facebook pagina van Meerle. Je bent van Meerle of je bent, eh, je bent van Meerle als je? Ja. Is taal ontploft. Oké. Okay omdat de mensen geen social distancing hadden. Oké. Okay. Nou, weet je wat, Filip? Uh, ik denk we gaan er toch allemaal aan, joh. Dus uh, laten we maar. Uh, laten uh, we uh, maar samen even knuffelen in ja, van de apocalyps. Ah, absoluut. Goed. En dan ondertussen zou ik zeggen, het is wat was het vandaag? Ik ben het helemaal kwijt. Hè? Vrijdag 27 maart. Vrijdag 27 maart. En uh, 2020. Dat, zijn die, dat, ge, dat getal gaan we dus ook. Mm, dat wordt zo'n 1418 en 4045 en 2020. Dat gaan we. 20, 20. Um, en in elk geval, we gaan luisteren naar de negentiende aflevering van de Praattafel-podcast. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ossier. En ik ben de Ossie-gedeelte in Oudbergen een stuk van Antwerpen waar het vrij rustig is. En ik zeg goeiedag tegen u. En uh, ook van mij een goeie dag, Filippo Zier, vanuit het uh, misschien nog wel rustigere uh, Wink Wink Antwerpen Noord. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Het is overal, je, je hoeft niemand meer te vragen hoe is het bij jou is. Het is rustig. Het is overal het is rustig. rustig. Het is overal rustig zelfs. Zelfs de plekken van Antwerpen die in brand staan, normaal gezien van sociaal overlast en dergelijke. Gewoon rustig. Hey, rustig in kalm man. Hé, hey, uh, ik ga weer een beetje de vaartmaker spelen, want we hebben, we hebben maar drie uur voor een podcast. Voor een echte, uh, <laughs> en we Dan ga ik het uh, zeker niet hebben over Nathalie Meskens eerste dochtertje. Oh nee, god nee, ja gelukkig. Nee. Want ik, uh, ja, ik weet niet, maar ik, ik krijg de kriebels een beetje van, van, van haar als, als ik die zie op televisie en vooral die. En, en dan die andere. Ook. Altijd blij, altijd iets te blij. Ja, die, die enorme die, die glimlach, die zo, die dat, zo, kadang, dat schiet ja. zo in een bepaalde plooi. En dat is op elke ja. foto, dat heb je bij bepaalde mensen. Dat ja, ja, ja, ja, ik word er ook oncomfortabel van eigenlijk. Dan begin ik altijd te denken, wat hebben die te verbergen? Ja, dat is zeker een... Hallo aan mij. hallo aan mij. Want <laughs> ja, ik te veel internetcommentaren gelezen. Ik moet even zoeken, ik heb het dingetje erbij, de inhoudslijst. Want we moeten ons wel een beetje aan het format houden. We gaan wel een paar dingetjes zo wat minder, ik heb niet zoveel clips... maar we hebben hartstikke veel bijdragen. Uh, waar gaan we het niet over hebben? Nog steeds niet, oh de formatie dat hoeft niet meer... Uh, en, en dat afschuldige... Nee, je gaat het niet hebben over, uh, over Tomorrowland. Nee. nee, daar hoeft het ook niet. En, en al die afzeggingen overal en iedereen was zo verbaasd. En al die sportlieden en zo, dat alles maar wordt afgezegd of zo. Nou, vreselijk. Ja, hallo. Ja, voilà. ik, heb altijd, ik ben goed opgevoed. Ik heb altijd te horen gekregen van uitstel komt geen afstel. Dus wat maken de mensen zich zorgen? Gewoon even... Versnelling een keer lager en rustig de berg over. Ja, precies. Want die sportluik klagen nu dat ze geen doel hebben. Daar gaan we het ook niet over hebben. We gaan het niet nee. hebben over het arme Belgische en Nederlandse voetbal. Waarbij de clubs die jarenlang al belastingontduiking doen... en uh, dan nog eens belastingvoordelen krijgen... we hebben het er al over gehad in de praattafel... dat uh, Belgische voetballers... Be, uh, belast worden op 2000 euro van hun loon en alles daarboven is belastingvrij. Ja. Daar gaan ja. we het niet over hebben. En nu staan dingen. ze waarschijnlijk op technische werkloosheid. Dus ja, dan... ja, ja, tuurlijk. Zodat de staat betaalt. Hè. Dus al die mensen op technische werkloosheid. De bedrijven, ja, dat is geld in hun zakken natuurlijk. Want ze moeten die mensen geen loon betalen. Ja. En dan nu toch klagen en subsidies vragen. Ja, ja. Sorry, ja het is te vreselijk voor woorden. Daar gaan we het niet, uh, uh, niet over hebben. Nee, nee, nee. Oh, wacht even. jongen, die beesten, die laatste die zich ja, die, die, die, niet die tegenhouden. <laughs> Ze zijn gewoon losgebroken. En, uh, en, uh, het is weer een hoogtepunt. Altijd aan het begin uh, gaan we even helemaal zen worden in deze podcast. En dan wordt alles zo heel rustig om ons heen. Uh, en ik denk dat we nu heel veel mensen hebben die die ogen dicht kunnen doen. En zich kunnen uh, indenken in het uh, zen zijn. En even rust vinden in deze wilde dagen van helemaal niks. Ja. <laughs> uh, en... Ja, als je dat dan doet en je haalt diep adem, je geeft het een paar tellen en dan komt hij weer de haiku van de week. Maggie wil nu ook dat alle kappers sluiten. Is dit slecht voor haar? Ja, daar gaat hij. Oké. Ja, dat lukt dus me elke keer. Maar die koeien, die waarderen dat wel. Die vinden dat erg prettig. Ze zijn er nu ook een beetje op getraind. Net zoals hondjes, kan je ze ook van alles. Ze kijken er ook naar uit. Elke week kunnen ze weer eens even los. Nee, precies. Ehm... Zo, voor de reguliere praattafelluisteraars die uh, misschien gemist hebben... zijn wij begonnen met een soort dagelijkse uh, mini-versie. Uh, alhoewel, die zijn ook bijna een uur lang. Maar toch een, wa een wat simpeler, uh, meer uh, ongeregisseerde versie. En in de eerste uh, daarvan... Uh, uh, ja, hebben wij uh, contact gehad met een wetenschappervriend van mij, een ex-muzikus die nu, nu een bioloog-wetenschapper is. En met hem hebben we een hele boeiende discussie gehad, uh, waarvoor we niet zo heel veel tijd hadden op dat moment. Uh, dus werd de discussie een beetje kort gemaakt. En uh, nu was mijn voorstel om in plaats van de, de gebruikelijke clips en alles, om nog eens een keer uh, met Rotterdam. Verbinding te zoeken. En, Mario! Uh, ja, dat gaan we nu doen. Uh, ik... Ja, <laughs> dat ben ik. Rotterdam, can I Welcome, have your Mario. points? Hey, alles goed hebben bij jullie? Ja, nog wel. Ja, ja, ja nog lekker opgehokt. <laughs> In de vrijwillige lockdown, uh, ja, ja, nou ja... Het moet, nou, maar, het moet maar, hè? Onvrijwillig. Absoluut. We gaan gewoon een versnellingje lager schakelen... en rustig de berg over. Zo is het. Gewoon kalm en je niet gek laten maken door al die verhalen. En, uh, nou ja, het zal voor ook mensen niet makkelijk zijn. Ik bedoel, we moeten binnen blijven, hè? Ja, het dus, is, niet... ja, het is... Ja, ja, het is een beetje dat paniekvirus wat nu de schuld van de meeste ellende krijgt, eigenlijk overal. Maar ja, aan de andere kant, als je de ziet dan gisteren 60 en dan weer zoveel, maar dat er ook mensen van 40 sterven en, en zo 50 sterven. Ja, zeker, en dat, ja. Dan is het maar, uh, man, het is maar goed dat er paniek is en dat die mensen inderdaad ver bij elkaar blijven en hun handen wassen of zo. Hè? Ik bedoel, wat, wat als er geen nou, paniek zeker. is? Ja, kijk, als je nu kijkt, ook het huiselijk geweld is enorm toegenomen nu. Dat begrijp ik ook volledig. Je, <laughs> zal, maar, je zal maar in scheiding liggen en je woont toch samen in hetzelfde huis. Oeh ja, allemaal prachtige details. En natuurlijk, ja, en de, en de uitlaatklep van even naar de, naar de geheime vriend of geheime vriendin fietsen zit er ook niet meer in. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat, dus, dat gaat niet meer gebeuren. Dat, die zit op een ja, droogje. Dus, ja. Ja, het is dus eigenlijk heel bizar wat er aan de hand is. Dus, uh, het is wel uh, boeiend ook om te zien, het is triest, maar ook wel boeiend. Zeker weten. Uh, uh, uh, ik zou maar één ding laten horen, van, uh, dat, is, dat is naar ons leiderschap toe. Dat is de kwaliteit van de leiders die wij hebben, dat is uh, minister... Uh, Magie de Blok van uh, Gezondheid hier, de federaal minister hè, van... Ja ik, ik ken haar. Ik, ja, ik ken haar inderdaad. Ja. Ze, ze heeft een Je... bijzondere uitstraling voor ja. een minister van Volksgezondheid. Ja. Je kan ja. er niet naast zien. Nee, ze is nu heel nee, erg bekend nee. van deze. Blijf in ja. uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het, blijf thuis. Ja, dat is nu al verwerkt in liedjes en samples en weet ik veel wat. <laughs> Oké. Okay. Maar, um, maar ja, ja. ze is wel erg uh, duidelijk als ze dus op televisie komt en iets uit moet leggen. Want op een gegeven moment was hier het probleem uh, opgedoken... dat mensen fietstochten gingen maken van 40, 50 kilometer. En gewoon in hun eentje ja. met eten en drinken bij zich. Nou, de politie hield ze dan tegen. Maar ja, uh, wat is het probleem? Want ja, er zijn geen duidelijke regels... En hoe ver mogen ze? Dus uh, kwam de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. En die... Uh, ja, ik weet niet wat ze besloten. Want de ene minister zei, uh, blijf in de buurt... en ga niet van die tochten doen, enzovoort. En dan de minister Magie de Blok zei, ja, hou even. Uh, <coughs> ja, fietsen, dat is wel kerngezond, want die mensen zitten thuis. Dus laat ze in godsnaam fietsen. Ja. En, en dus dit is zo, hoe ze het onder woord brachten. Ik vind dat we toch moeten eraan denken dat fietsen gezond is voor de mensen. Waar het eigenlijk om gaat is dat de mensen geen contact... dus allemaal niet samen op een dijk moeten gaan. Dus dat de mensen die samen allemaal geen contact op een dijk moeten staan... He, dit is toch glashelder uh, regelgeving? Het is dus glashelder. Dus uh, de volgende praattafel met Mario... staan we gewoon met z'n drieën aan de dijk. Ja, oké, okay, maar wacht het. even. Ze, ze is nog niet klaar, ze is nog niet klaar. Oké. Okay. Ze staan of fietsen op hetzelfde moment... en dat ze dus de regels van afstand... en niet bij elkaar gaan zitten, moeten vermijden. De regels van afstand en niet bij elkaar zitten, vermijden. Ja. In mijn logica is dat gewoon allemaal knuffelen. En dat ja. Is, ja, dat lijkt mij ook. Dat is een dubbele ontkenning, begrijp ik. Ja, een dubbele precies. ontkenning, absoluut. Ja, ja, nou. uh, heel bijzonder. Maar ja, er, zijn, er is wel veel discrepantie hè, hier en daar, als je dat zo hoort. Hier in Nederland zie je bijvoorbeeld steeds meer mensen die elkaar niet meer de hand schudden, maar de elleboog aantikken. Ja, ja. ja. Ja, dat zijn dat, we hier ja. al voorbij. We mogen hier niet eens ja. meer... Uh, maar dan heb ik toch een vraag, want uh, we hebben natuurlijk ook te horen gekregen... dat als we hoesten, moeten we in onze elleboog hoesten. <lacht> ja, daar moet je over nadenken. Ja. Ik heb dan een nieuwe begroeting, Mario. Ik heb een nieuwe begroeting. We, okay. we wisselen gewoon onze, onze volgenies de zakdoeken uit ja dat, dat is dan weer even veilig als die elleboog dat denk ik ook yeah. eh, ja alright wat ik wou zeggen eh, ons vorige gesprek was een beetje blijven steken op die vraag waar iedereen mee zit toch wel heel veel mensen waarom het in principe zo lang altijd duurt om uh, vaccins te ontwikkelen en Mario is uh, wat ons betreft de meest wetenschappelijk aangelegde want jij bent dan uh, zeg maar weliswaar amateur, maar je bent histoloog. Je beoefent histologie. Kan je heel kort even ons uitleggen wat je dan doet als histoloog? Nou, dat dus even kort uitleggen. Nou, histologie is eigenlijk uh, weefselleer. Dus wat ik probeer te leren, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik maak mijn eigen preparaten en uh, die gebruik ik ter ondersteuning van de boeken die ik lees en waar ik uit leer. En die boeken, dat, dat gaat over histologie. Het zijn de systemen in een lichaam waar ik in geïnteresseerd ben. Oh, oh, oh, oh, die preparaten, wat moet ik me bij een preparaat voorstellen? Wat is dat? Nou, uh, af en toe vivisecteer ik een muisje of een rat of een, uh, iets, iets kleins. En die, die, uh, al die weefsels, die aparte weefsels, denk maar aan... Uh, uh, de, de longen, het hart, uh, de ogen, uh, noem het maar op. Dat gaat in de fixie, in kleine potjes. Uiteindelijk uh, ga ik daar een houdbaar preparaat van maken. Dat is een heel lang proces. Maar uiteindelijk heb je dan een glaasje wat je onder de microscoop kan leggen... en waar je tot op celniveau dingen kan zien. Ah ja, en dat gaat dan met, met, met schijfjes maken. Je moet zo, eigenlijk is het de kunst om zo dun mogelijke plakjes... van zo'n je hebt dan zo'n hart en dan ga je dat in plakjes snijden, als het ware. Ja, ja maar dat is, dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer. In de histologie zijn de meeste koeps... zo noem je dat, zo'n glaasje met een stukje weefsel op, de meeste koeps zijn... 3 uh, micron, 3 mu zeggen wij. 1 micron is 1 duizendste millimeter. Dus ja, ja. zo'n plakje is drie duizendste millimeter dik. Wow. Ter vergelijking, een, een mensenhaar is 100 micron dik. Ja, ja. Dus uit de dikte van een menselijke haar... kan ik dus in principe met mijn apparaten... Uh, als ik, uh, kan ik 30 plakjes snijden met mijn standaard microtoom. Zo heet zo'n ding, tomieën snijden Amai. met een microtoom. Uh, uh, daar dus, uh, maar het gaat, uh, dan kan je dus uh, met gewone lichtmicroscopie kan je eigenlijk uh, al heel wat zien. Maar je hebt ook nog een. Ik, ik ben weer een stapje verder daarin gegaan. Ik heb sinds kort ook een ultramicrotoom. Daar kan ik nog veel dunner mee snijden. <laughs> okay. uh, en dat houdt in. Ik, uh, dus ik zei al een 1 een, een, een micron is 1 duizendste millimeter. Maar één zo'n micron kan je ook weer verdelen in duizend nanometer. Ja. En de plakjes die ik nu snij, die zijn zes tot 700 nanometer dik. Dus die zijn veel dunner. Hm. Dus dan zit ik echt in één cellaag... in plaats van dat je dus, als je door de microscoop kijkt... dat je dus door diverse cellen, cellen heen kijkt. Ja, ja. Dat, dus het oplossend vermogen is veel groter. En dan zie je dingen die je normaal niet ziet. Ja, dus ja, een soort of privacy-overtreding. Je drinkt binnen in een cel... Hè? Ja. <laughs> die, en die, die, die mensen die, zitten die, daar ja, keihard gelukkig die, die, die, van. Oh, wij zijn een cel <laughs> hier. In en dan ineens kabang. <laughs> Ja, ja. En, en soms zie je dan dingen. En dan begint het eigenlijk. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, ik heb al heel wat. Ik heb onlangs een artikeltje geschreven. in, in ons genootschap van microscopie. En dat gaat over de nier. Dat is een, ik zal het proberen kort te vertellen. Ik, ik heb al heel wat niertjes gesneden en bekeken. Maar ik zag ineens met mijn nieuwe microtoom. in een koep. allemaal vreemde kleine balletjes zitten. Gekleurde blauwe balletjes. Ik denk, wat is dat nou? Ik, uh, nou dus ik lingo. Je was Lingo aan het spelen. Zoiets. Zoiets. Maar uh, ik ben dus, uh, dan, dan duik je de boeken in en dan blijkt op enig moment. Uh, kwam ik erachter wat het is. Ik heb het ook aan een, uiteindelijk mijn bevinding aan een echt histoloog kunnen vragen. En die, gaf de, die, die zei ook dat ik op het goede spoor zat. Uh, dat, dat was een hormoon met de naam renine. Dus de nier produceert ook zelf een hormoon. Is ook een hormoonproducent. Dat wist ik eigenlijk nog ja. niet eens. Oh. Maar wanneer, wanneer gebeurt dat nou? Nou, dan ga je eens zoeken. Wat blijkt? Als je een veel te lage bloeddruk hebt... dan produceert de nier renine. Die renine zorgt ervoor dat twee andere stofjes gemaakt worden. Twee andere hormonen. Angiotensine en aldosteron. Nou, wat, doen, wat gebeurt er dan? De angiotensine, het woord zegt het al. Tensine is knijpen. Die knijpt, zeg maar... Uh, die zorgt ervoor dat de er kleine circulaire spiertjes om de uh, bloedvaten een beetje gaan knijpen. Waardoor je bloeddruk omhoog gaat. Okay. En de aldosteron die zorgt ervoor dat in je nier meer water wordt uh, teruggewonnen dan dat eruit gaat. Hmm. En zo gaat je bloeddruk omhoog. Dus Oké. Okay. Kan... Okay. Dus het is eigenlijk ook een beetje detective spelen dan. Ah ja, ja, dat was even een hele kleine drop-out, maar we snappen het. Het is een soort enorme chemische legpuzzel. Ja, maar ik, ik, het, het woord puzzel kwam ook uh, direct uh, naar voren. Want deze ochtend was ik nog eens, uh, bij de ontbijttafel. Ik nog tegen mijn, was ik tegen mijn samen met mijn echtgenoten het basissysteem tussen het corpus, uh, corpusculum en renale, en de ductus colligens aan het bespreken. En we okay. zeiden het nog... Toch okay. wel een hele puzzel. is Wel een hele puzzel <laughs> die daar. <doet. laughs> nou ja, yes. maar, ja zeker. Ja. Maar je moet inderdaad. Je, je moet van puzzelen houden als je zo'n hobby hebt als wat ik heb eigenlijk. Precies. Nou, dus ja. nu, nu weten we dat ja. donders goed. Uh, Mario de histoloog. Maar nu even dan uh, misschien heel kort. Uh, ik zou even willen uitduiden hoe dat nou zit met die vaccins. En met name je gaat dan door fase 1, 2 en 3. Hè? En, en daar in elk nou, van die... Ja, je hebt vijf fases, ja. Vijf fases, fases zelfs. Fase 0 tot en met fase 4, ja. Nou, uh, ik, zonder al te kort, maar uh, laten we eens kijken of we daar doorheen kunnen wandelen. En, uh, en er is een soort tijd op plakken, we zullen eens kijken. Dus we beginnen met fase 0. Uh, wat is fase ja. 0? Nou, als je een prutje hebt wat je wilt gaan proberen... waarvan je hoopt dat het een vaccin is of een geneesmiddel dan is dat een kleine groep uh, met, en die, van gezonde mensen die een kleine hoeveelheid daarvan geeft. En dat is altijd met een controlegroep. Dus dat wordt altijd dubbelblind gedaan, dat houdt dus in. Uh, de patiënt weet niet, uh, de, de ene helft krijgt het medicijn wel en de andere helft ja. krijgt het medicijn niet. Uh, en de arts weet niet wat hij geeft en de patiënt weet ook niet wat hij krijgt. Om het placebo effect aan te vechten natuurlijk, ja, je, om, om te zorgen ja. dat je dat er zoveel mogelijk uit kan halen. Ja, dat er geen reden, geen reden tot twijfel is. Want als ja, ja. sommige mensen het weten, dan kan je misschien uh, wenselijke antwoorden krijgen. Maar dat hoeft niet per definitie natuurlijk de Want waarheid. Mensen uit. gaan hun gedrag aanpassen, gaan plots heel veel water drinken waar ze normaal nooit drinken en dergelijke Juist. Zaken. Dus vandaar, vandaar dat dit soort onderzoeken altijd dubbelblind zijn eigenlijk. Ja, okay. ja, ja. Nou ja, dat is fase 0. En dan, nou, dan krijg je fase 1. En dan, gaan ze, dan wordt de groep alweer wat groter. Dan gaan ze een beetje de dosering opschroeven. En, en dat is ook de fase waarin je gaat kijken naar de bijwerkingen. Maar, uh -huh. uh, Mag ik dat... even? Want ik, ik denk ja? dat we. Dat de, ik had gehoord dat er nog twee fases vooraf gingen eerst beginnen ze in een uh, petri-dish. Om um, te zien of dat het spul uh, de, het, uh, het virus echt nou, nee, aanvalt. Is... En dan met muizen uh -huh. geloof ik, of, of nee? Ja, maar kijk, als je praat over uh, klinische trial, dat is altijd uh, dat is daarna. Uh, ah, oké. Okay. Dan zijn we dus... dus, dus, dus. Muizen zijn ja. dan al uh, gepasseerd. Ja, is goed. Oké, okay, correct. Ja, okay, dat okay. is echt als je met medicijnen... Ja, ja. ja. Okay. Dat is het. Maar inderdaad, je begint natuurlijk met het te proberen op, op uh, proefdieren over het algemeen. Dat is ja. waar. En dat is eigenlijk niet te vermijden, die proefdieren, denk ik. Nou, we, het... Nou, de, de computermodellen worden wel steeds beter. Dus het is steeds minder en minder nodig om het te proberen op, uh, om, de, om de proefdieren te gebruiken. Het zou natuurlijk fijn zijn als het helemaal niet meer nodig is. Maar nee, zijn is organoids wel... dan uh, een mogelijke, mogelijke vervanger voor de proefdieren? Ja, je bedoelt uh, zeg maar kunstmatig weefsel wat je zelf ja, op Ja, wat je uit mensen dan neemt, ja. Nou, voor sommige onderzoeken misschien wel. Ik denk als je onderzoek doet naar de allergieën en de cosmetica ja, ja. bijvoorbeeld, dan, dan is dat misschien nog wel te doen. Maar over het algemeen, ja. ons lichaam is natuurlijk een één chemische fabriek met honderden uh, uh, dingen die daar gebeuren. Dus, dus dat, dat, ik denk niet dat dat snel uh, alles zal vervangen eigenlijk. Dus we moeten ook zien of dat je bijwerkingen zoals kanker en alles... Ja, en zo'n muis leeft voor twee, twee, drie natuurlijk. maanden. Ja. Dus een nou, mens, ja. daar moet je tien jaar op wachten. Zo, weet je. Nou, ook sterker nog, als ik, ik, we, we, we, je had, uh, het kan te snel gaan. En dat, dat, we hebben wat drama's meegemaakt. Thalidomide, ja. dat, uh, dat kennen we al als Softernon. Ja. Ja, dat, is ja, een fantastisch, dat is een fantastisch geneesmiddel. Uh, uh, dat, alleen niet voor zwangere vrouwen. Die kregen daar uh, mismaakte kinderen mee. Ja. En het deathhormoon kan, kan je misschien nog wel herinneren. Dat nee, was, vertel. Uh, het, uh, uh, uh. Nou, dat was uh, een, uh, uh, dat is, dat is gewoon een geneesmiddel. Uh, uh, word, uh, waarbij, uh, tenminste een geneesmiddel... Uh, uh, dat, is, uh, dat geef je aan zwangere vrouwen als ze uh, een abortus dreigen te krijgen. Ah, ja. en, dat was, uh, en dat ging hartstikke goed. Alleen... De kinderen bleken achteraf wel ernstige afwijkingen te hebben aan de inwendige geslachtsorganen. En dat ging <laughs> ja. generaties door. Dus dan, dan dat doen ze een kiembaanmodificatie. Dus je geeft die ellende dan ook nog eens door aan je nakomelingen. Ja, ja. Okay. Okay. Uh, en, en ja, zo zijn er zat fuck-ups uh, geweest natuurlijk. Oké, okay, en dan ja. dus gingen we van fase 0 naar fase 2 met een iets grotere groep. En dat is ook weer altijd. Dubbel ja, fase blind. 1 dan. Ja, ja, ja, van fase 0 de naar fase 1. 1. Ja. We moeten de nummers wel in orde houden. Ja, heel goed, Mario. Ja. ja, en dan is meestal te kijken wat, hoe veilig het is en de ja. bijwerkingen. En op een grotere groep, zo'n zo 100 man of zo. Een opschaling. En dan fase 3? Ja, fase 3. Dan gaan ze kijken hoe werkzaam is het. Uh, en dan wordt het, dus, wordt het dus ook geïntroduceerd in hele kleine hoeveelheden bij patiënten. Dus bij de doelgroep. Uh, en in fase 3. Uh, uh, en dan, en dan uh, gaan ze uiteindelijk, de laatste fase is fase 4. Dan wordt het uiteindelijk, uh, als het goed is, wordt het dan uh, toegelaten. Maar uh, uh, uh, ze, ze, ze blijven natuurlijk uh, de, de komende de, de jaren daarna, de eerste vijf jaar of zo, het behoorlijk streng monitoren. Mm -hmm. Dus uh, ernstige bijwerken hier en daar die misschien exotisch zijn, maar ja, je kan maar net weg hebben. Hè? Ja, namelijk nou, dat ebola... Ja, ja. Ja. ja, sorry, ga door. Maar dan, maar dan heb je dus, en dan moet je, dan wordt het medicijn zijn uh, door de fabrikant aangemeld bij uh, uh, EMEA, de uh, European Agency Medical Evaluation Agency. Ja. Uh, ingewikkelde en uiteindelijk uh, ja dan uh, dan, uh, dan is het op de markt en dan kunnen dus fabrikanten uh, of te, dan kunnen mensen dat gaan kopen gewoon ja want uh, en dat maar, is het is een dure uh, grap over het algemeen zo'n nieuw geneesmiddel dus uh, dat is er zijn een hoop belangen bij dus dat moet goed geregeld zijn maar nou ja, een vaccin is inderdaad... Je merkt pas dat het werkt als mensen niet ziek worden. Hè? Want het is, geen, het is ja. niet iets wat je, waar je beter van wordt. Het is om te zorgen dat je de griep niet krijgt. Dus dat is het probleem met die vaccins. Je ja, moet... natuurlijk. Maar dat is geen geneesmiddel. Hè? Nee, Kijk, daarom... We hebben het nu gehad over geneesmiddelen. Dat, dat is dus echt als je ziek bent, dan krijg je iets wat het verhelpt bij, bij vaccins. Dat is natuurlijk een ander werkingsprincipe. Het, het, het, het werkt het al, daar wordt gewoon uh, daar worden antilichamen. Uh, men gaat dan proberen het aan te pakken. Mm -hmm. door, je eigen, door, je, door iemand te besmetten met een hele kleine hoeveelheid niet actief virus. Ja. Of op een, uh, en dan gaat je lichaam antilichamen aanmaken tegen dat virus. En dat kan je dan vervolgens weer op gaan kweken. Meestal doen ze dat in kippen, eieren. Of in, uh, en en dan, uh, dan heb je dus een vaccin. Zo, uh, zo, is, dat, zo is vaccinatie ontstaan. Het, het is en blijft toch een beetje, voor de leek om het te aanhoren, het, is toch een, het blijft een beetje Frankenstein-verhaaltje. Je bent ja, uiteindelijk toch met, ja, je bent met levende organismen. En, maar, het, maar het resultaat, het resultaat nou, het is, ook, ja. is natuurlijk bevrijdend als je tot een positief resultaat komt. Jazeker. En, en ja. dan komen we langzaam een beetje op het uh, thema van deze uitzending. Want rond vaccinatie is al een tijd uh, zo'n heissa de anti-vaxxers en dit en dat. En vorig jaar was er bijvoorbeeld in Amerika een heleboel heibel over een grotere mazel. mazelen uitbraak, ja. ook in Nederland, ja. in, de, in de hele traditionele... Uh, in de traditionele protestantse uh, ja. dorpjes. En, en mazelen, uh, dat is een soort kinderziekte, je krijgt wat rode ja. vlekken. Uh, I don't think so Er gaan heel veel mensen, die gaan daar dood en zo. Dat is best een zware aandeling. Ja, ja aandoening. Zeker. Of uh, van worden Maar nu ook met die vaccinaties, en dat is het uh, de complot, hè? want dan komen we op het thema van deze uitzending, complottheorieën. We gaan dadelijk zalige dingen beleven daarover. Uh, dus dat is met vaccinaties wordt geroepen. Ja, daar zit de stoffen in en kwik en de kinderen krijgen er autisme van en uh, dit en zus ja. en zo hè. dat is een enorme... De is plat! <laughs> Sorry? Wat? Wat? Ik, ik weet niet, hoorde... er staat hier een gek bij mij te roepen uit het raam <laughs> <laughs> uh, Ga door, ja, het gaat is plat hoor <laughs> <ik>. <laughs> <laughs> ja, het gaat ja, Over Ja Of heb jij een complot? Is van dat plots wat ik zeg? Ik voel een complot opkomen wat ik zeg is niet meer belangrijk Zit jij zo in elkaar? Oh, nee, nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar Mario, ik bedoel, laat, de, je wil mij nee, aan ik de koffie. Nee. Ik, ik, Alleen, ik, ik, ja, inderdaad. Ik de, ja, complotten is natuurlijk iets van alle tijden. Hè. Ik bedoel, dat gaat gewoon door. Kijk eens naar al het nepnieuws wat nu aan het ontstaan is. Ik denk als je ja, nu echt een complotdenker heel mooie bent, dan heb je prima in je zin. ja. zin. Ja. Dus. Al, al die, al die, uh, die broodje-aap uh, verhalen die dan opsteken, hè. Ook 9-11 ja. bijvoorbeeld. Het zijn gewoon een stel terroristen. Het, het, het, het, het is zo simpel als iets. Ze, waren, ze hielden niet van Amerika, maar dan die complottheorieën. Dat er springladingen aangebracht zijn in het World Trade Center. En dat mensen toch altijd... Of we zijn nooit naar de maan geweest. Dat mensen o, ja. altijd zo graag... Maar goed. Dat ja, wel, ja. ja. Dat is een, een eigenschap van de mens zelf, denk ik. Maar ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zullen we altijd last van hebben, denk ik. Precies. Hé, hey, Mario, we gaan het uh, dus als je straks uh, deze podcast helemaal gaat beluisteren, dan zul je daar aardig veel uh, luistervoer voor vinden. Ik wou zeggen, ik wil je hartstikke bedanken voor deze bijdrage vandaag. Uh, ik, ik weet zeker dat mm -hmm. we je weer gaan horen, maar in dan de dagelijkse podcast en de praathoek, uh, dat leveren in we. In volgaarden, want ik zit nog met okay. een boel vragen. Ja, okay. precies. Dus uh, <laughs> laten we een soort wetenschapscast-versie van maken. Want uh, ja, het is inderdaad keiboeiend. En ik denk dat heel veel mensen graag meer en meer willen hebben. Maar moeten ik waar het in... vandaag is het van ja. woensdag wetenschapdag. Woensdag de wetenschap. WW. Woensdag wetenschap. oh, okay, wat wenkt oh, okay. Wario okay. waarvan? Yes, nou woensdag vind ik prima. Zo'n één dag de week lijkt me ook wel leuk. Ja. Dat noemen we dan de, de WWW-bijdrage. Want als je de M van ja. Mario omdraait, heb je ook een W. Dus de Mario Woensdag Eh uh, Ja, ja, ja de, de, de WWM eigenlijk dan. Nee, dat is goed. Gaan we doen. Ja, leuk. Nou, ik, vond het weer, uh, ik vond het weer gezellig. De groeten aan het lichaampje van Malpighi. En uh, dan zien we nee, je Oké. Oké. Okay. Well, tot ziens. Groet. Bye. Hoi, hoi. De uh, global village is een wereld in which you have extreme concern with everybody else's business. En uh, everybody, okay, ja, sorry. we hebben nog veel, veel uh, we hebben nog veel materiaal. Tempo, tempo. Ja, precies What's daarom. Uh, ja, up? Up? Ik, uh, ik zou met Mario zeker nog wel ander uur kunnen hangen, maar dat kunnen we nee, niet dat, doen. Dat, want, uh, dat doen we op de woensdag, op de woensdag, woensdag wetenschapdag. Absolutely. Gaan we ook vet aankondigen, zodat mensen misschien hun vragen kunnen stellen. Zo onze luisteraars. Wie heeft nu gehoord wat de man in huis heeft? Dus alles wat u over de cel wil weten, niet die van de politie of zo, maar dus in uw eigen lichaam, waar u van gemaakt bent. Stort uw vragen op de Praattafel Facebookpagina of het info Laten we het lekker kort houden. Jij loopt tegen de hele godganse dag rond in een hazmatsoet. Dus die hoef je niet meer aan te trekken. Ik zou zeggen, laten we op, opduiken naar de onderkant van de HTML-pagina's. Daar waar de commentaren beginnen. De praattafel levert commentaar op commentaar op commentaar. Op commentaar. Levert commentaar op commentaar. Op commentaar. Op commentaar. Philip, ja, de mensen geen... hebben tijd over natuurlijk. Ik zie wel één ding, dat die commentaren allemaal langer en meer worden. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ja, tuurlijk. Hè. Dus er kan nu geen artikel verschijnen, niet op het laatste nieuws. Uh, niet op de HLM-pagina, niet op de Nederlandse tegenhanger. Um, Algemeen Dagblad was dat zeker? Nee. Wat is mm -hmm. dat? Ja, hè? Ja. Ja. Uh, uh, AD en of, in het laatste nieuws, die zijn van dezelfde nee, het basis. AD en het, laatste, het HLN, dat zijn twee vriendjes. En daar kruipen de mensen in hun pen en komen daar meestal complottheorieën uit voort. Dus uh, mensen zien overal een complot in. Oké. Okay. Um, dus mensen kunnen wel lachen, zegt Jens van den Broek, met de Verenigde Staten nu. Maar als de gevolgen komen, zal het rap omkeren. Die draaien economisch fantastisch nu. Dus heel veel mensen die zeggen dat, het, dat er de figuren achter de schermen, zoals dat heet, de deep state, ah, ja, ja. zijn nu... Het gaat allemaal over deep state en het gaat allemaal over dergelijke theorieën. Um, ook... De, de, de, de, de vijfde kolonne... Ja, precies. Hè. Dus, uh, de Russen, de Paus. Uh, je, je, je kan het zo gek K3. niet betekenen. En het, is, het, het heeft eigenlijk. Ik, deze week daarom voor de eerste keer dat ik mezelf gewoon even terugtrek van die commentaren. Ik ga er volgende week weer helemaal in vliegen. Maar ik ga gewoon eens kijken. Is misschien vijf absurde complottheorieën die we horen voornamelijk in de Verenigde Staten omdat daar ook de grote uh, flat earth society uh, figuren leven en de mensen die de maanlanding ontkennen uh, de aarde is plat uh, we zijn nooit naar de maan geweest hè? dus dat soort van lekkers hmm. en dan dacht ik van het valt ja dat komt toch ook een beetje bij de commentaren aanleunen en nu dat ook Amerika heel hard getroffen is door het virus, mm -hmm. dan zie je toch nog altijd die complottheorieën komen bovendrijven. En hou je vast, hè? Ik, <laughs> Ik hou me ja. vreselijk vast. En, en, dus uh, er bestaan geen onzichtbare vijanden zoals het coronavirus, zeg, uh, de alt-right, uh, de, alt uh, de, de nieuwe uh, extreemrechts in Amerika... Dus die zijn ervan overtuigd dat het een uh, virus is dat niet begon op een markt in Wuhan, maar dat het een biologisch wapen is. Ja, ja. He, dus uh, de autoriteiten houden de waarheid achter. Maar, dus we kennen ook Steve Bannon. Wie is dat uh, is van, Steve van, Bannon? Uh, Breitbart, hij, is, hij was de, de, eigenlijk de equivalent van Dominic Cummins bij Boris Johnson. Hij was ja, de, de, de Trump-fluisteraar. Dus, uh, Trump Trump-fluisteraar, de, de een ja, van de... de want er zitten er ja, nog er een paar. Ja, de Johnson-fluisteraar en, en Steve Bannon is de voormalig weliswaar... want hij is aan kant gezet door de administration... Altijd het verloren vast... van Stephen Miller, sorry. Ja. Dus Steve Bannon suggereerde vorige maand nog dat het virus mogelijk door de Chinese Communistische Partij was ontwikkeld. Ja. He, dus, uh, dat helpt. Uh, omdat de Chinese leiders uh, geen openheid van zaken geven, volgens hem. Maar, er zijn nog grotere gekken, Sean Hannity... Ken je die? Sean Hannity? Ja, dat is een, het spreekbuis van Fox News. Dat ja, is het uh, pro-Trump-tv-kanaal in, in Amerika. Precies. En, en zijn show heeft zo'n talkshow, een opinieshow. En die wordt natuurlijk uh, heel, heel, uh, uh, heel veel bekeken op Fox. Op Fox News weliswaar. Dus ja, niet de Fox heel veel bekeken TV's. door Trump-aanhangers. Niet, niet, ja, niet door uh, dus mensen wel, die naar de begon. Daily Show kijken of zo. Daar moet je natuurlijk aan uh, onderzoek over doen. Natuurlijk, televisie kijken in Amerika is ook een soort van behangpapier op de achtergrond. Dus hoe dat die... Maar die informatie wordt constant herhaald. En dus Sean Hannity zegt dus aan de hand van de deep state... Uh, uh, zag de hand van de deep state in heel de coronacrisis. Dus het is een nep verhaal van de gevestigde media, van de extreem radicale, socialistische, democratische partij. Het is om paniek te zaaien onder de bevolking, et cetera, et cetera. Hè? Um, maar Hanitimus moest zijn beweringen van de coronacrisis, van een nepverhaal. verhaal, dus deze week nog inslikken. Um, maar uh, hij verontschuldigde zich dus niet mee van... Ik, uh, sorry, ik was mis. Nee, nee. Uh, zijn verontschuldiging bestond uit het... Uh, ja, de gevestigde media hebben zoveel nepnieuws nep verspreid... Waardoor dat hij dan... Um, hè, waardoor dat hij dan uh, de fout had gemaakt om dergelijke dingen te zeggen. Dus het was dan alsnog de schuld van de gevestigde media, volgens hem. doet me aan een liedje uh, denken van Circus Buldendrang. De schuld van de uh. andere... Uh, het doet mij heel vaak aan een de circus denken wat ik momenteel allemaal lees en allemaal hoor. Maar er zijn nog twee uh, geweldige, uh, geweldige complottheorieën waar ik tot recentelijk zelfs niets had over gehoord. En namelijk, uh, ken je Rush Limbaugh? Rush Limbaugh is ook een, een radio-talkshow-host. En ja, ook heel erg pro-Trump. En hij staat bekend van onder andere dat hij verkondigt... Dat, dat ze tegenwoordig baby's maken in koeien. en zo. De CIA heeft van die geheime programma's. En, en uh, bepaalde mensen zijn reptielen. Die, uh, die, dat zijn eigenlijk reptielen zo met mensen uit eroverheen. En, en die is onlangs... heeft hij de, de president... Presidential Medal of Freedom van Trump gekregen. Dat is alsof je de grootste vuilspuigende... Ja, weet ik welke... Hebben wij zo iemand hier in België een equivalent of in Nederland? Nee. Alsof je die ineens de Willems Ridder Koninklijke Orde geeft. Ja, we kunnen, we kunnen misschien uh, meneer De Winter de, de medaille van... Uh, van, van vertraagzaamheid geven. Of, uh, we, kunnen, <laughs> so we kunnen meneer Baudet in Nederland uh, medaille geven voor uh, zijn inclusieve visie op de maatschappij. Maar ja. goed, dus, uh, ja, dus de Rush, die Rush Limbaugh... Uh, het is geen randfiguur inderdaad, want hij heeft 15 miljoen luisteraars per week ja, ja, ja. naar zijn radioprogramma. Uh, waar hij dus uit zijn nek lult, allerlei theorieën... en nu is natuurlijk de, het coronavirus een uit, volgens hem een uit de hand gelopen... laboratorium-experiment van Chinese communisten... om biologische wapens te maken. En volgens de Republikeinse politica uit Californië... zou de Microsoft-oprichter Bill Gates en de Amerikaanse Hongaarse filantroop George Soros betrokken zijn geweest bij het maken van dat virus. Dus, <lacht> uh, letterlijk zei ze, financiert Bill Gates niet het onderzoek in een Wuhan-lab waar het coronavirus werd gemaakt? En is George Soros niet een goede vriend van Gates? Ondertussen heeft ze wel de tweet uh, verwijderd, natuurlijk. En dan misschien nog een laatste... Uh, <lacht> een, een laatste... Uh, figuur van die complotfiguren. Alex Jones. Ah ja. Dat is, dat is ook Wars. zo iemand, ja. ja. Die, hey, die, dus, die uh... zit ook op YouTube en zo. Dat, dat is ook een, uh... Ja, precies. Je moet maar eens gaan kijken. <lacht> en dus die zit ook op Infowars bezig over complottheorieën dat het een gemaakt virus is door de Chinezen. Maar, <lacht> hij heeft ook de Infowarsstore.com. Daar ben ik nu gaan kijken. Ik kan het aanbevelen, dames en heren. Infowarsstore.com. En daar biedt hij een overlevingspakket aan een, uh, in zijn webwinkel. Dus overlevingspakketten aan 2500 euro per stuk. En, en, en, en zijn tekst, zijn tekst uh, daarbij is... Je kunt het aanvoelen, er zit iets groots aan te komen. Of het nu coronavirus is of iets anders. Nu is het tijd om je voor te bereiden en ik raad mensen aan om hun houdbare voedsel bij ons te kopen bij infowarstore.com. Ja ja ja. Ja, dit is dat uh, uh, is, maar de Amerikanen zijn ook wat meer uh, vatbaar voor die uh, grappen. Want uh, als je bijvoorbeeld denkt aan Orson Welles, hè, in 1938 was dat, dat hij dus uh, They Came From Mars op de radio bracht in, als een hoorspel. Mm. En dat hele land ging echt dus plat, want iedereen die geloofde dat echt, dat was een nationale ontsteltenis. Uh, dus, mm. maar, dat, maar ik denk ook, maar de gemiddelde Amerikaan, die heeft niet zo'n heel breed wereldbeeld, hè? Die zijn, als nee, iemand inderdaad. zegt van uh, kom ze groeien, je baby's en koeien en dan zijn dat toch heel wat Amerikanen die uh, ja, dat ja, is een evil government they do that ja, maar, ze hebben ook, uh, maar, maar ook uh, um, de, de mainstream tot recht, rechtswing uh, media hebben ook de eerste weken en mensen vergeten zo vroeg maar de eerste weken ging het helemaal niet over corona ging het over het Wuhan virus hè? vergeet dat niet hè Plak er een vreemde naam op. Het Chinese virus. De Chinese ziekte. De Wuhan-ziekte. Uh, ook onze media gingen er maar uit. Uh, het, het leek wel alsof, alsof je van Chinese afkomst moest zijn om het, om, om het überhaupt uh, op te doen. Dus... Um, ja. en, en, en, Zoals dat je zegt, hè, mensen uh, in Amerika zijn niet zo op zijn zachts gezegd geëduceerd, Maar dus zelfs One American News, waar mensen dan ook uh, naar kijken, dat is een rechtse Trump-gezinde tv-zender, mm -hmm. die in uh, 35 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten te bekijken valt. Dat is toch meer dan 10% van alle huishoudens, als we dan bekijken... Uh, 10 uh, er wonen 350 miljoen mensen in Amerika. Uh, voor, uh, oh ja, een flinke hap, uh, kijk daarna Dus een uh, flinke hap, uh, uh, per huishoudens, uh, twee, drie, vier mensen. Dan kom je toch al vlug aan een miljoen mensen... die dus blootgesteld kunnen worden aan One American News, OAN. En het coronawapen zou volgens hen niet in China gemaakt zijn... Is van, maar in een laboratorium in North Carolina op bestelling van de deep state. Want de deep state is, van, is erop uit om Trump kapot te maken. Ah ja, ja. Dus dan, nou ja, dan ga je eerst 80.000 mensen in Amerika besmetten... Waarvan dat dan uh, 10% of zo zal sterven, of misschien wel 20%, misschien wel 30%. Ja. Uh, <laughs> maar dat klinkt toch en dan, als een volkomen logisch plan. <laughs> het, uh, absoluut logisch. Uh, net zoals dat ze in 1966 en 1967 uh, gigantische tv. Studio's hebben gemaakt met grijs stof en met allerlei Space-toestanden. Uh, uh, om, om de maanlanding in, in scène te zetten. Dat klinkt toch klinkt toch logisch? Ja, ja, ja, ja maar het, ik bedoel, jongen, jongen jongen. Hey, uh, ik, ik, dus dit zou... was een klein overzichtje van de meest tot nu toe door mij gevonden, de meest gekke complottheorieën in de Verenigde Staten. Ja. En je ziet het. Uh, het sloot heel nauw aan bij de commentaren. Zeker weten. En uh, we, we, we, Dat is weer een mooi brugje. Bijvoorbeeld een van uh, mijn uh, kennissen posten een videootje. En daar ben ik even naar gaan kijken. En ik weet niet... Doe, ik, dan, even, ik, doe dan even de jingle. Iets, uh, Iets, de commentaren. De praattafel levert commentaar op commentaar. Boink. Nou. Hoppa. Huppakee. Nou. Nog eentje. Zo, nou, jingle fest. Je, je moet je af en toe de mond spoelen, snap je? Dus af en toe eens even... Even aan de, de bel door. trekken, en, ja, want dan kunnen we duidelijk. Maar nu, dit is even een klein experimentje. Even denken hoor, hoor jij dit? Wacht even hoor. Heb je dat gehoord? Ik heb enkel mijn eigen tinnitus en mijn computer. Oh, wacht even. Doe ik even die knip ik er wel even uit later. Even kijken. Even kijken. Oh, dit moet even naar jou. Hoor je dat nu wel? Welk? Die, die Nee, dus. En dat ook niet. Nee, kort niks. Helemaal niks, joh. Oh, wacht even. Misschien moet ik het even zo. Nee, ik doen. krijg ik niks. Ja, dit is even testje. Dat nou wel. Ja, ja, dat hoor ik. Oké, okay. wacht even. Laat me komen. Escaped bioweapons from secret government labs. Those countless pandemic outbreak movies and TV programs are not there to get you ready for one. They are to program you to believe in an absurd fiction in order okay, to... Okay, here comes Germs, bacteria and virus proteins are created inside your body, by your body and are not contagious. The only way to get foreign human or animal bacteria and viral tissue inside your body is by injection. You cannot catch or ingest animal virus proteins from eating sick bats or pigs. The stomach and intestinal enzymes turn them into amino acids and di tripeptides. 60 gigahertz millimeter radiation waves from 5G towers create the same bodily distress symptoms as the fake coronavirus. Now, nu is het dus allemaal hartstikke duidelijk. Hè? Van wanneer was dat en wie is dat? Nou, dit is van een video die is gepost op 15 maart... Uh -huh. uh, en wat je dan ziet... Ik, ik, ik ga de link niet plaatsen, hoor, want uh, dit, dit moet gewoon verder niet verspreid worden. Maar... Nee, uh, zo'n figuren moeten minder aandacht. Maar je hoort dus ja, die ja. stem, hè? Dat klinkt al als een Russische troll die ontzettend hard zijn best <lacht> heeft gedaan... om heel erg Amerikaans te klinken. En ik praat dus zo <lacht> en hij klinkt zo... I sound like an American man. Ja. Yeah. En, en, hij, uh, en, en het enige wat je ziet is dus een zwart beeld... en dan met, uh, in witte letters tussen hetgeen wat hij zegt. Dus er is verder helemaal niks te zien. En uh, hij zegt dus van, ja, je kan niet ziek worden door uh, virussen en zo. Dat wordt allemaal in je lichaam gemaakt. En als je zoiets krijgt, dan kan dat alleen via injectie. En uh, hier komt dan een heel interessant puntje van... You cannot catch or ingest animal virus... ...from eating sick bats or pigs. Dus van het eten. En dat is inderdaad aangetoond... ...dat het ook niet met eten te maken heeft. Het virus nee, in je maag wordt afgebroken. Het gaat naar je longen. Het valt ja. de longen aan. En niet je maag, de stomach. En dan is het al te laat. Maar hij maar, was afwezig tijdens de les over longen. Maar dit is van die flat earth onzin. En dan gaan ze dus uh -huh. over die 5G. Dat het dus allemaal komt door die 5G-antennes enzovoort. Dus ja. Uh, en ja, dat wordt dan gedeeld en op het YouTube. En als je dus commentaren wil <IntIntcrossing> zien, dan draait je. <Edin> Je maag draait om. En dan wil ik nog één klein dingetje laten horen... want jij had het ja. toch van de week over al die prachtige publieke creativiteit enzovoort... en wat je dan op de tv ziet. En, en wat zie je dan dus uiteindelijk als er iets geknutseld wordt? Wie komt er dan op tv? Uh, kan je dat raden? Ja, drie natuurlijk. Handjes wassen, handjes wassen, handjes wassen... In het journaal dus. In het journaal, tuurlijk. Dit, dit. Dat is, uh, dat is uh, heel belangrijk. nieuws. He? En ze gingen eens laten ik zien wil hoe niet creatief... weten of dat nu. Ik wil niet weten of dat nu de luchtkwaliteit beter is, nu dat we de files niet hebben. Ik wil niks horen over het feit dat wetenschappers nu zien dat er minder hartaanvallen zijn, nu dat we niet allemaal aan de rat race meedoen. Daar wil ik niks van horen. Ik wil opium. Ik wil drugs. Ik wil niet denken. Ik wil K3, een verkrachting horen zingen van een van de mooiste liedjes ter wereld handjes draaien, koekenbakken vlaaien, handjes draaien koekenbakken vis je weet niet hoe lekker dat dat is stokvis u zit mee aan de praattafel podcast goed zo het lolige gedeelte, we gaan het, uh, het column gedeelte in. Uh, wij hebben deze week een aantal bijdragen gekregen... rond het thema complottheorieën. Want ja, dat is nu mm -hmm. iets wat zich heel hard opspeelt. Hè? Want heel dit gebeuren wat er nu aan de hand is... is een oefening van de overheid om ons te leren te gehoorzamen... en binnen te blijven en onder de knieën. En, uh, en om ons allemaal te tijgen. Want in China moet je nu met een uh, smartphone buiten... zodat dat je kunnen traceren. En als ik te dicht bij jou kom, dan piep, piep, piep... alarm te dichtbij, te dichtbij. Daar gaan we naartoe. Uh... Maar we gaan beginnen met een bijdrage van Peter Thyssen. Wie is Peter Thyssen? Ja. Dat is een auteur van een uh, x-aantal boeken. Hij is ook producent, bijdrager bij uh, Sport11. Uh, de man heeft mm -hmm. een hele brede en uitgebreide carrière in de media gehad... op sportvlak en journalistiek. Hij heeft een uh, boek geschreven, Margot. Uh, daar zetten we wel een link in de show notes... Uh, wat mijn vrouw uh, heel goed heeft uitgelezen, heel hard heeft genoten... Hij uh -huh. is ook ziek geweest. Uh, nu weet ik nog niet helemaal zeker of dat het ook de corona was of een wintergriep... of dat het gewoon, uh, ja, gewoon ziek, ziek, ziek was. Hè. Dat kan ook nog. Uh, en hij heeft een uh, bijdrage gestuurd die ik wel buitengewoon uh, boeiend vond. Dat heb ik dan een beetje aangekleed om het wat uh, beter in context te zetten. Uh, ik zou zeggen, laten we gaan luisteren naar uh, Peter Thiesse over het complotgebeuren... Ik hoor niks. Even kijken. Hier zal je ook even moeten knippen. Haar naam was Precious. Een jaar of dertig Nee, ik heb alles gemist in begin. Ik heb... ik haar kan je opnieuw schrijven? Komt hij nu wel binnen? Ja, ja, dat was perfect. Oké, okay, ja. Gewoon opnieuw beginnen, Dus, dus ga even iets, zeggen. Ja, dus... Uh, en, en de eerste bijdrage in onze complotrubriek is dus uh, van, van die Peter Thyssen. Ik heb hem net al helemaal verteld. Dus. En uh, hier is zijn bijdrage. We gaan nu met hem naar Onder de Evenaar. Haar naam was Precious. Een jaar of dertig en eigenlijk helemaal niet lelijk. Ik leerde haar kennen tijdens een lange rit tussen Harare en Bulawayo... in haar thuisland Zimbabwe. Wij waren daar voor opnames voor een Vlaams tv-programma. Zij was onze gids. Eigenlijk was ze journaliste, maar vermits er in Zimbabwe enkel pers bestaat... die door de overheid wordt gestuurd, had ze niet veel job. Precious was namelijk kritisch. De rit van 450 kilometer duurde bijna zes uur, dus er was tijd genoeg om uitgebreid kennis te maken. Precious vertelde honderd uit over haar vriend Joy, een Zuid-Afrikaan die van zijn hobby, dansen, zijn beroep had kunnen maken en nu met een internationaal gezelschap de wereld rondtrok. Precious was zelfs al twee keer kunnen meegaan, één keer naar Frankrijk en één keer naar Engeland. Dat waren voor haar schitterende belevenissen. Mocht het ooit kunnen, zou ze zeker ooit uitwijken naar dat prachtige Europa. Samen met haar Joy. Dan kon ze definitief weg uit Afrika. En weg van de onwaarschijnlijk corrupte en hypocrite wereld die de haren was. Toen ik vroeg wat ze daarmee bedoelde... keek ze angstig en argwanend rond in het busje. Alsof ze schrik had om hardop verder uitleg te geven. De cameracrew die ons omringde... bestond anders uit bestaardige kerels. Buiten zich s'nachts mateloos bezatten op hun hotelkamer... op kosten van de productie... zouden ze geen vlieg kwaad doen. Maar presjes wachten tot s'avonds in de lodge toen we apart in een hoekje zaten om haar verhaal af te maken. Ze vertelde dat Joy, haar vriend, vorig jaar in zijn thuisstad Johannesburg was getest op HIV. Resultaat positief. De schrik was hen om het hart geslagen. Hun wereld stortte in. Ze lieten in hetzelfde ziekenhuis een tegenexpertise uitvoeren. Ook positief. Twee maanden later in Bulawayo-Zimbabwe. Ook positief. De moed zonk in hun schoenen. Hij zou proberen zo lang mogelijk te blijven dansen. En ze zouden van dag tot dag verder leven. Meer durfden ze niet hopen. Tot Joy drie maanden later in de UK moest optreden. In een gerenommeerd hospitaal in Londen liet hij opnieuw een test uitvoeren. Die was negatief een tweede in Birmingham en een derde in Frankrijk, ook allemaal negatief. Zijn bloed was perfect, van HIV of AIDS geen sprake. Het koppel dolgelukkig, maar Precious haar nieuwsgierigheid als journaliste was gewekt. Hoe kon dat? Drie keer positief testen in Zuid-Afrika en Zimbabwe en drie keer negatief in Europa. Ze ging op onderzoek uit en kwam al snel achter de perverse waarheid. Een Amerikaanse katholieke charity-organisatie... had in Zuid-Afrika en Zimbabwe een heel lucratief systeem opgezet... samen met een Amerikaanse farmareus. Ze importeerde massaal HIV-tests die in alle door hen gecontroleerde ziekenhuizen werden gebruikt. Die testen gaven in 60% van de gevallen positief. waarop prompt de patiënten werden opgezadeld met aidsremmers... die, o oh, grote verrassing, door dezelfde Amerikaanse farmareus werden geproduceerd... en heel duur werden doorverkocht aan de liefdadigheidsinstelling. Kortom, de goed bedoelende Amerikaanse katholiek betaalde veel geld... voor neptesten en overbodige medicijnen in Afrika... en ondertussen bleef er geld, heel veel geld... Leven aan een boel tussenpersonen. Mijn bek viel open toen Presjes dit verhaal vertelde. Kon ze het bewijzen? Ze fluisterde dat haar dossier nu bijna helemaal rond was. Ze had getuigenissen van HIV-patiënten... die helemaal geen HIV bleken te hebben. En vooral, ze had geluidsopnames van verantwoordelijken van drie hospitalen... die bevestigden dat ze wisten van de hele oplichting... maar eraan meededen, omdat uiteindelijk de ziekenhuizen zelf ook een graantje meepikten. Ik beloofde Presjes dat we contact zouden houden... ...en dat ze vroeg of laat dit verhaal ook in Europa moest uitbrengen. Drie maanden later kreeg ik een telefoontje van een contact uit Bulanwajo. Precious was teruggevonden, ergens in een greppel, met 16 kogels door haar lijf. Ja, en als zulke dingen gebeuren, dan ontstaat er dus zo'n wantrouwen tegen alles en iedereen. Weet je, de gevaarlijkste leugen is van de gevaarlijkste leugen is een handig verdraaide waarheid. Dat mogen we niet vergeten. Mm -hmm. Dus uh, eh, en dan zijn er de complotten en ja, wanneer is een complottheorie... Een, een, er is een soort grens tussen van oké, okay, uh, sommige complotten zijn gewoon echt waar hè, en andere weer niet. Ja ja, tuurlijk. Maar door het, door het uh, overaanbod van de NIP-complotten... Van al de, het deep state gedoe en dit en dat. Ja, gaan natuurlijk wel de heerschappen die alles bedisselen in, in kamertjes, en dat is geen complot, dat is gewoon een feit. <laughs> Je follow the money. Ja. Dan zijn er een paar grote multinationals in de wereld. Uh, en met, tak, met vertakkingen. Dan, dat wordt ondergesneeuwd door altijd gekke complottheorieën als de Rothschilds, de dit en dat, de, de Illuminati zitten erachter, alsof dat er zo'n een, een, een tafel is met, met waarover vergaderd wordt de wereldheerschappij. <laughs> Natuurlijk niet, maar het is veel vereindiger. Het is, uh, is, is zo'n klein deel in, op aarde heeft het grootste uh, grondbezit, het grootste bedrag op de rekening staan, de meeste bedrijven op hun titel. Mm hm. Ja, Dat he. moet belicht worden. Een oneerlijke verdeling, de, het, het, het vernietigen van de, van de grondstoffen tot eigen verrijking. Um, ja, ja, er is heel veel mis het, in de wereld. Daar komt weer de, de communist komt er weer aan bij jou. Ik weet het, ja. Het uh, maar, maar, <laughs> uh, maar Maar dan maken we het een beetje groot. Maar ja, wat hier gebeurde, dat is, ik zie dat meer als een... Ja, dat was misschien een zeer goed doordachte fraude. Hè. Je kan hier meer spraken van een soort fraudeleuze organisatie. En God in die liefdadigheidswereld dat wordt net zo hard gefraudeerd... als, uh, oh, weet ja. ik veel, hier uh, bij Groot bedrijven met het coronavirus was nog niet Het coronavirus was nog niet uit die vleermuis of ze stonden al nepmaskers te verkopen op de markt van Hongkong. Dus, uh... <laughs> dat is overal. He, maar, maar ja, dat zijn is... Ze, altijd. Ja. Precies, dat zijn zo'n beetje de dingen die dus. Uh, de, de, de, maar aan de andere kant moet je ook weer zeggen dat die theorieën een hele mooie industrie zijn. Want kom je in een goede boekenwinkel binnen, dan uh, hmm. staat daar toch wel over de moord op Kennedy. Er uh, zijn geloof ik, ik weet niet, duizend boeken inmiddels geschreven. Ja, ja. Marilyn over... Monroe. En, maar, ja, want dat is ook allemaal CIA en vliegende injecties... en radiostralen. En, <laughs> en, en hoe heet dat? En, en natuurlijk uh, het meest gebruikte wapen, zo'n chantage. Hè? Seksuele de, situaties ah, ja. creëren, dan foto's maken. En daar was dan die, hoe heet die van de, de FBI... die daar zo jarenlang de scepter zwaaide, die wordt daar ook zo Edgar zwaar. Hoover. Ja, precies. Uh, dat was een, een soort... Een, profetologische maloot die vol vuur en zwaard en terwijl van hem werd gedacht dat hij uh, homo was of zo, heel vreemd allemaal. dat was niet gedacht hij, was, uh, uh, hij, hij organiseerde seksfeestjes uh, met, uh, met travesties met homo's uh, met, met dark rooms, met uh, um, <laughs> groepseks in kamers drugs, alcohol ja. allemaal uh, in zijn privéwoning dat is bewezen All Hé, hey, uh, nou, dat is een mooie brug, want laten we nu in de sfeer blijven. We gaan van uh, Peter uh, gaan we overschakelen naar onze historicus Gerrit Band... Uh, die weer zijn visie geeft op het gegeven complottheorie. En dat is een hele leuke, deze. History is his story. Hier is Gerrit Band. Hallo. De samensweringstheorie, de complotten vliegen ons weer om de oren, want het is weer crisistijd. In het parool staat vandaag een geweldig artikel over waar komt het coronavirus nu precies vandaan. Niemand gelooft dat het door een paar vleermuizen veroorzaakt zou hebben kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals de SARS of Ebola. Nee, we hebben allemaal fijne theorieën erover. De eerste is dat de militairen, de militaire laboratoria of de, militaire, de wapenhandelaren. Het coronavirus is ontsnapt uit een, bio, uit een biologisch wapen en zo. Oh, en de Chinezen hebben het natuurlijk gepikt. Het tweede is natuurlijk dat er een thrillerschrijver, in dit geval de Amerikaanse thrillerschrijver, dit heeft op de markt het coronavirus heeft verspreid, zodat hij er over een paar jaar een geweldig boek over kan schrijven. En dan... Dat deze zware longontstekingachtige ziekte hem miljoenen gaan opleveren aan royalties. Wie ook nooit vergeten mag worden, want dat is natuurlijk een slecht mens in de ogen van velen, is Bill Gates. Bill Gates en zijn vrouw Melinda hebben het patent op het nieuwe coronavirus. Het is zelfs geregistreerd bij het Europees Octrooibureau. Zo, nou. Dat jullie dat maar weten, dat is weer eens iets heel anders dan eventjes een uh, Windows 11 verkopen wat nog niet bestaat en wat waarschijnlijk ook weer mislukt. Oh, niet te vergeten, de Salafisten, dat is het. Het lukt ze niet om ons allemaal te bekeren en daarom hebben ze het coronavirus uh, geïntroduceerd en daarmee gaan alle oudere witte uh, oude mannen komen om natuurlijk. En ja, dan hebben de salafisten het makkelijker om hun geloof door te kunnen drukken. Ook hier, in deze theorie, is het uh, virus met oliegeld gecreëerd in geheime laboratoria. En ze zijn weer losgelaten in China als experiment. Nou, de allerfijnste theorie die... Uh, het parol beschrijft. is dat Robert Jensen. het coronavirus heeft verspreid en veroorzaakt. Nou, uh, dit is zo belachelijk. dat het zelfs het opschrijven ervan. Uh, is eigenlijk een zonde van het geld en van het papier. Maar. Uh, hoe ontstaat zo'n complottheorie? En wat hebben we er eigenlijk aan? Voor mij is het antwoord kort. We hebben er niks aan. Is president Kennedy vermoord door de wapenindustrie, de wapenhandelaren? Heeft George Bush zelf de aanslagen op de Twin Towers veroorzaakt? Zodat hij daarna oorlog kon voeren. Zodat daarna zijn vicepresident uh, zeven geld kon verdienen aan het maken van nieuwe wapens voor het Amerikaanse leger. Ik heb hier een boek liggen. Dat heet Pontifex. Ik zal even de tekst voorlezen wat het achterop staat. Pontifex vertelt het verhaal van 78 dagen in 1978. Een periode waarin achter en volgens drie pausen leiding gaven aan de katholieke kerk. Een periode waarin de kiem werd gelegd voor de moordaanslag op paus Johannes Paulus II in mei 1981. Pontifex gunde lezen een unieke blik in het privéleven van deze drie pauzen en geeft daarnaast een ongekend gedetailleerd verslag van de twee conclaven die plaatsvonden na het overlijden van Paulus VI en Johannes Paulus I. Een omvangrijke journalistieke arbeid in een tijd waarin het pausdom geconfronteerd wordt met een crisis in, de wereldwijde, in zijn wereldwijde machtspositie. Als je dan leest wat die auteurs nog meer geschreven hebben, dan begin je eigenlijk al te twijfelen. Het tweede boek, De Paus en het Geweld. Een boek dat een onthullend licht zou kunnen werpen op de cruciale rol die het Vaticaan inneemt bij het wankele evenwicht tussen de supermachten. Ik heb het gelezen. Het is flauwekul. Ik heb nog een boek. Het heet, wie waren de wijzen uit het oosten? Ik zal het maar een beetje simpel houden voor iedereen. Uh, nou, ja, dan gaan ze zelfs uh, de geboortedaten van Jezus gaan ze... en dan gaan ze zijn sterrenbeeld analyseren. En dan vergelijken ze dat met een aantal koningen daar uit het verre oosten. En dat zou dan allemaal een machtsspel zijn geweest die tot nu toe nog doorwerkt. Deze uh, meneer Adrian Gilbert heeft ook het succesvolle boek geschreven, Het Orion mysterie En de nog succesvollere, De voorspellingen van de Maya's ontsluierd. Je kunt soms een diepe zucht slaken bij dat soort dingen. Uh, maar ja, goed. Um, er zijn natuurlijk ook boeken waar. Een bepaalde theorie wordt besproken over bijvoorbeeld de dood van de componist Tchaikovsky. Het is een boek geschreven door Arthur Japin. Het heet Kolja. Het is een roman. Het behandelt uh, de dood van Tchaikovsky en alles wat er omheen draait. Het is geen complottheorie, maar het behandelt wel uh, geschiedenis waarvan je denkt... hé, hey, zo zou het kunnen zijn misschien is het echt wel zo gebeurd dat is een stuk prettiger lezen dan uh, een complottheorie waarvan bijvoorbeeld beweerd wordt dat de Duitse geheime dienst uh, de Belgische koningin in Assiet heeft vermoord of dat nou ja, ik, ik ga geen voorbeelden aanhalen, voor mij zijn complottheorieën, samenzweringstheorieën niet eens leuk om naar te luisteren, niet eens leuk om te lezen Lees een goed boek en heb veel plezier. Je bent binnen, dus zijn genoeg. Tot ziens. Nou, dat was een hele mooie bloemlezing, denk ik. Nee, ik ben razend op Gerrit. <laughs> Vertel eens. Razend, razend zeg ik u, op afstand. <laughs> Oké, okay, sociale afstand, ja, razend. Hij heeft, mij, hij heeft niet... Hij heeft niet uitgelegd uh, hoe dat het kwam dat de piramides uh, tankstations zijn voor aliens. Ja, ja, God. ja maar dat blijkt Gert, uit die. Uh, te gekke bijdragen opnieuw. Trouwens, ook Peter van daarnet, hè? even shout-out. Maar uh, ook, ook deze bijdrage, inderdaad. Voor Gerrit moet dit een doorn in het hoog zijn als historicus. Is er natuurlijk niets verschrikkelijker dan constant mensen zonder enig historisch besef. Geen enkel benul, zoals dat we mooi zeggen in het Nederlands. Geen benul van uh, historisch verloop van feiten, van, van uh, waarheden. Ah, en dan al die gekken die dan uh, in de boekenrekken liggen met de meest waanzinnige complottheorieën. Ja. Maar ik blijf het als programmamaker blijf ik het interessant vinden natuurlijk. Uiteraard, maar ook de uitgevers, want die blijven dat drukken en verkopen en naar de winkels brengen en kennelijk ook de mensen. Want als ze het niet kopen, dan verdwijnt het uit de rekken. Dat is een gewoon heel eenvoudige economische wetenschap. Zoals de Bijbel moet het bij fictie verkocht worden en het is daar niets okay. aan de hand. Goed, hey, voordat we uh, Rijn, ik dacht misschien nu eens even een kleine uh, uh, zijpad. Of... Nou, nee, laten we toch maar even bij Rijn blijven. Want we zitten nu ja, toch in al op een erin serieuze... We zitten nu ook in een uh, serieuze vibe, zoals ze dat dan zeggen. Wat is een goed Nederlands woord voor vibe? Uh, sfeer, zou ik zeggen sfeer. Oké, okay. uh, om in die sfeer te blijven gaan we nu met Rijn we nog dieper in de complotten. In deze praattafel Colin uit Amsterdam. Complottheorieën of België bestaat niet. Ouders die hun kinderen schuw verlaten. Onverschilligheid, broedermoord, losbandigheid, tegennatuurlijkheid, waanzin, cannibalisme, bijgeloof. Een rustig ouderdomssterfbed bedorven door een haast postume besmetting. Kleinkinderen doodziek, dronkenmansgelagen. naakte straat oplopen. Vrouwen, een stad plotseling ontvolkt door een uit de lucht gegrepen gerucht. Of door een grappenmaker, Men vierendeel te grappen maken. men beloont. Brandheksen. Tovenaars worden schatrijk, dansende benden werpen zich boete over de wegen. Gezelbroeders duwen de lucht weghalmen, honderd maagden verdrinken zich in een meer. Dieren worden beschuldigd, veroordeeld en terechtgesteld. Afgesneden lichaamsdelen van levenden aan het altaar opgehangen. Men uitgestoofde gestoofde alruinen, gedompeld in mensenbloed. Zo schetst Simon Vestijk in de novellenbundel De dood betrapt in 1935 het huiveringwekkend beeld van de uitspattingen waaraan mensen zich overgaven om de pest te bezweren. De pest was de naam van een epidemische ziekte die in de rampzalige 14e eeuw met politieke en religieuze instabiliteit, grondige klimaatveranderingen, misoogsten en hongersnood om zich heen wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven kostte. Omdat niemand wist waar de pest, de zwarte dood, vandaan kwam, kregen minderheden de schuld. Ze zouden waterbronnen vergiftigd of op een andere manier besmetting veroorzaakt hebben. Zie alle reden tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. Notabene de Joden werden van alle mensen het minst ziek. Achteraf bleek dat dit met de Joodse reinigingswetten uit het Oude Testament te maken had. Daardoor leefden de Joden hygiënischer dan anderen, waardoor ze minder snel besmet werden. Toen was dit niet bekend, dus waren ze verdacht. Ze zouden waterputten en waterbronnen vergiftigen om zo christenen om het leven te brengen. Naar aanleiding van het verhaal van de vergiftige bronnen werden talloze programma's uitgevoerd in heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd. In de steden Basel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden geconfiskeerd. Wereldwijde epidemieën pandemieën genoemd, vormen antropologische constanten... in de geschiedenis van de mensheid. Net als de reactie erop in het ventileren van complottheorieën... en het daarmee gepaardgaande aanwijzen van zondebokken als veroorzakers en schuldigen. Een complottheorie is een vermoeden over het bestaan van een bepaald complot. Dit vermoeden kan terecht of onterecht zijn. Hoewel er ook in werkelijkheid complotten bestaan blijkt de overgrote meerderheid van de complottheorieën... echter niet of nauwelijks op de realiteit te berusten. Nu we te maken hebben met de wereldwijde pandemie van de coronavirus... zijn ook de conspiracy-verhalen niet meer ver weg. Op dit moment kunnen we verschillende ontwaren. Het eerste verhaal beweert... Het virus bestaat niet, alles is hysterie. Aan het andere uiteinde van de verhaallijn... wordt de farmaceutische industrie aangewezen. Die hebben het de wereld ingeholpen om er geld mee te verdienen. Zelfs Bill Gates zou er achter schuil gaan. Met zijn Bill Melinda Gates Foundation financiert hij immers een instituut in Groot-Brittannië dat over een patent op coronavirussen beschikt. Today the greatest risk of global doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war, not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Het virus is dus niet van natuurlijke origine. Zeaand detail is dat de John Hopkins Bloomberg School of Public Health, die eveneens door Gates gefinancierd wordt in de herfst van 2019, de pandemieoefening Event 201 heeft doorgevoerd. Wetenschappers hebben daarbij de uitbraak van het coronavirus gesimuleerd, waarbij binnen 18 maanden 64 miljoen mensen zouden sterven in dit scenario zou het resistente virus eerst handel en reizen leggen... en dan de hele wereldeconomie tot instorting brengen of wilt u het nog een stapje abstruser hebben het coronavirus is, zo weer volgens een andere theorie, afkomstig uit het laboratorium in Wuhan... ...waar ziektekiemen onderzocht worden die verantwoordelijk zijn voor dodelijke ziektes als Ebola en het krim kongo Het klopt wel dat zo'n laboratorium met biosafety level 4 daadwerkelijk in Wuhan bestaat. Vooralsnog kan echter niet bevestigd worden... Dat de Chinese regering bezig was of is biowapens te ontwikkelen waarmee ze de overbevolking in de wereld zou kunnen keren. In een andere variant op zo gaan de verhalen, wordt de mogelijkheid geopperd dat een met de virusbesmette laboratoriumaap een medewerker gebeten zou hebben, waarmee de verspreiding van het virus bij de mens zijn aanvang nam. En de vooralsnog laatste variant. De derde wereldoorlog is nu begonnen met het gebruik van biowapens uit het arsenaal van de ABC-wapens afkomstig van welke macht hebben dan ook. Zie daar, complottheorieën en samenzweringsverhalen hebben weer conjunctuur. Toen in de 14e eeuw bij de pest, nu 600 jaar later bij de corona. In een complexe, zeer onoverzichtelijke situatie die ook nog dagelijks verandert en waar wetenschappers en artsen ons niet kunnen vertellen wat er gaat gebeuren, ontstaat een broedplaats voor zulke theorieën. Angst, onzekerheid en de complexiteit van de situatie creëert de behoefte naar makkelijke antwoorden die plausibel lijken. Laat ik wat luchtig afsluiten met een satire op alle complottheorieën. Belgium exist. België bestaat niet. Dat beweert men op een Amerikaanse internetsite om met de volgende bewijzen te komen. België is een uitvinsel van de smerige linkse liberalen... om de wereldbevolking een modelland van vrijheid en liberalisme voor de ogen te kunnen houden. Niet voor niets is België het toonbeeld van een samensmelting van culturen. Bovendien is het een artificieel federaal land... waarin de EU-instituties ook nog eens zijn gevestigd. Als dat geen knipoog is, naar het beeld dat de linkse liberalen van de EU hebben... de Belgen slagen er keer op keer in niet-Belgen te slim af te zijn... en zijn op diverse domeinen superieur. De voorbeelden spreken voor zich. De zogezegde superioriteit in het maken van chocolade. De zogezegde voedingswaarde van spruiten. Kwaliteitsdiamanten kunnen alleen verkregen worden via dealers in de mythische stad Antwerpen. French fries zijn eigenlijk een Belgische uitvinding. Maar wat dan met die mensen die bewegen Belg te zijn? Het antwoord is simpel. Onder Disneyland Parijs is er een grote ondergrondse ruimte waar alle Belgen, zoals in de Matrix, ingeplukt zijn in een enorme virtual reality computer. Ook wel de Bassels biest genoemd, waardoor ze schijnbaar in een virtuele wereld leven waarin ze hun gelukkige leventje leiden in een ingebeelde land. En ik mag beweren dat ik daar nog nooit geweest ben. <lacht> ja, dus, Ren! Jij Je be hebt het verklapt! Filip, <lacht> uh, jij God bestaat verdomme. niet. Jij be jij nu bestaat moeten wel alles niet. verrazen. Ja. We hadden net een deal gesloten. Niemand wil nog naar Disneyland Parijs. Dus we hadden daar iedereen ondergebracht. Iedereen ingeplucht. Godverdomme Rijn. Nu moet ik weer met de bus. En ik mag niet meer met de bus. Uh, maar ik wacht bus. even, Philippe. Philippe. kom hey, Philippe, maar dit is wel wereldnieuws. Ja. Hè? Want dit is geen complottheorie. Maar dit brengen wij nu naar buiten. En, en dat gaat dus wel wereldnieuws worden. Hè? Dit gaat een, een heel ja, nieuw complottheorie... Nu is de, de doos van Pandora open. Maar uh, ja, ik vond het prachtig aan het begin. Uh, vooral dat verhaal van uh, meneer Vestdijk uit zo de 14e eeuw. Uh, wat er ja, allemaal niet uh, langs ging. Maar... Uh, ja, laten we eens kijken ik, ik denk misschien dat de, een van de basisbehoeften of de basiswerkingen van een mens is, als er dingen gebeuren dan wil een mens eh, patronen zien van dat het met elkaar te maken Hè? dus je gaat zo ja, connecties ja. maken zoals bijvoorbeeld dat, die arme joden die, ik ken dat verhaal vanwege die ja, ja. gewoon een stomme feit dat ze hun handen moesten wassen en zo uh, ja. of het gaat slecht met mijn oogst, er woont een raar vrouwtje uh, in het bos bij haar, bij, eh, op zichzelf ja, ik heb precies. haar bij mijn oogst gezien en, Aha. Ze, en ze is dus eigenlijk is heel oogst? knap en ze heeft me afgewezen want dan, meestal ging het dan eigenlijk ja, wel ja. daarom ja, ja waarschijnlijk tuurlijk ja en het gaat altijd over een, uh, een, een foute inschatting van oorzaken en gevolgen dus het, het, het virus uh, we horen voor het eerst zware uh, aandoeningen in Wuhan nu blijkt dat daar... Maar Wuhan is, is gigantisch. Hè? Dat is vijf keer Frankrijk of zoiets. Dat is een ja, gigantische ja. provincie. Uh, nu horen we dat er ook een labo is. Ja, Wuhan is een heel moderne stad. 20 miljoen inwoners, uh, wetenschap, uh, universiteiten. Ja, Natuurlijk dus is dus even, af... even ho, pauze, pauze. Dus 20 Jaha. miljoen mensen, even voor de mensen. Dat is dus heel Nederland en heel België eigenlijk alle mensen... Dus niet het land, hè, maar laten we al het land weghalen. En iedereen de al, al in één stad steken. Dus, dus dat, dat is hallucinant, die dingen. En dat is de stad Wuhan, maar de grotere provincie is Hubei. Hè. Dat is waar de, mm -hmm. En, en dan heb je het meteen over nou, wat, 200 miljoen mensen. En dat is dan al de helft van Europa. Dat zijn gewoon hallucinante getallen. Sorry, ik onderbrak je, ja, maar ik dacht even ja, je dat eigenlijk te maken. Is, uh, in, uh, ik wil maar zeggen, dus de, het oorzaak en gevolg wordt altijd fout gelegd. Hè. En ook in de historische voorbeelden van Rijn, uh, ook de historische voorbeelden van uh, Gerrit. De... Uh, de oogst mislukt en dan gaan ze natuurlijk naar externe factoren zoeken. Nee, je hebt gewoon, er is gewoon een kever op je oogst terechtgekomen omdat je, omdat je aan monocultuur doet. En, en, en de, de logische verklaring wordt altijd heel vlug weggeduwd. Mm -hmm. En dat is de, ja, de, de humane conditie, la condition humaine. Ja, ja. Is dat Om misschien... toch liever het fantasmeverhaal te geloven dan de redelijkheid. Denk ik dan. Ja, is dat ook misschien een hang naar uh, het vinden van een aanwijzbare oorzaak van iets? Want we kunnen er gewoon niet mee leven. Dat, dat Absoluut. Niet... En dat komt ook. De religie is aangehaald in de voorbeelden. Dat komt, eh, waar komt religie van? Ja, religie is ook een manier van. Die zon komt op. Een, een, een oermens, een primitief mens, 150.000 jaar geleden, verwarmt zich aan die zon. Maar de moderne mens, de homo, de homo sapiens sapiens, die is beginnen... Wat is dat, die zon? Dat moet een macht zijn, want die is zo warm. Uh, en, en, en, ja, en dan gaat het verder, hè, tot ik heb de macht over de zon. Uh, ja. en, uh, ja. Ik ben jouw leider, want ik zorg dat de zon opkomt. En als je mij boos maakt, zorg ik ervoor dat de zon niet meer opkomt. Ja. Ja. Uh, het is de hang... De hangt in drang naar, naar verklaringen, absoluut. Zeker. Naar hapklare verklaringen. En, en dat denk die. ik dat dat heel oud-oud, uh, de steentijd, uh, homo erectus, dat zit er gewoon diep in. Het, maar tegenwoordig is het zo, uh, en dat is ook in de religies, het, het woord wat altijd een hoofdrol speelt, uh, schuld. We moeten een schuldige hebben. We moeten iets of iemand de schuld kunnen geven. En als het bijvoorbeeld een slechte oogst is, dan is het uh, schuld omdat we niet genoeg geofferd hebben en de goden zijn dood. Ja, ja, dan is het de vraag van God. En de priester zal dan altijd schuld als uh, wapen, want dat hebben ze dus heel snel uitgevonden, dat als je priester bent, dan kan je schuld als een zeer effectief uh, psychologisch wapen ja. krijgen om een kleine kudde... Ja, de kudder... er vroeger zich geld mee, mee aflaten te, te verkopen. Ja, het is allemaal schuld, want in de kerk ook, uh, alles wat je binnenkrijgt, dat alles. we... Alles, je bent de ah, wordt schuldig geboren. Ja, ja, precies. Je bent een zondaar sowieso laten we... <laughs> laten we daarover, want uh, alleen Jezus. Niet, niet. En uh, zelfs Gandhi was niet zonder zonde. Ja, ja. Ongelooflijk, ongelofelijk. Uh, ja, maar daarom, dat zit zeer diep geworteld in de mensen. En uh, dat heeft allemaal te maken met, met basisgevoelens. Inderdaad, het schuld en het zoeken naar patronen en zo. En daarom wordt het zo'n uh, ja, fantastische uh, business nu. Want ja, het is nu natuurlijk helemaal gecommercialiseerd. En waarom? Omdat mensen daar ook, net als naar horrorfilms of zo... er is een bepaalde honger. Absoluut. En ook, uh, die schuld zit trouwens ook bij onze luisteraars, hè? Die zijn ook allemaal schuldig om ons niet meer te delen. Die zijn schuldig om, ja. om niet meer mensen naar ons programma, te, naar onze podcast te, ja. uh, te brengen. Ze zijn, echt, ze zijn ook schuldig om überhaupt naar ons te luisteren. Hoe durven ze? Nou, dergelijke is gebabbel. How dare you? How dare you, Greta? How dare you? Ja, nee hoor. hoor nee, die nee. Onze, degene die nu... en zelfs nu na deze hele lange rant nog steeds bij ons zijn... dat zijn echt onze fans. En, dat zijn de en, schuldigen? En, en die houden van <laughs> ons. Ja, oké, okay, maar zolang we die schuld kunnen handhaven... <laughs> houden ze van ons. En, en omdat ze wij van houden ons van houden... En, en wij houden natuurlijk van jullie. We love you all. We zijn de kerk van de liefde. Van de praattafel vol met liefde en love en knuffeltjes op afstand. Hè? Nu kan ik op dat afstand, zeggen. <laughs> ja. <laughs> met sociaal, ge uh, sociaal geëngageerde afstand knuffeltjes. Uh, maar maar met mensen... Dit warme, met dit warme uiteenzetsel van Istvan. We zijn wel aan het einde gekomen, niet? Ja, zeker weten. Uh, dat ik ga nog eventjes de... Uh, upp, uh, Martin, die eentje, speelt uh, lekker weg. Uh, maar wat ik nog wou zeggen is... Uh, goh, ik ben even mijn draad kwijtgeraakt. Uh, ik ga even het weeklied nog aankondigen. Is van, je bent je draad kwijt? Ja, straks na, na afloop uh, dan gaan we eruit. Met het, dan ga jij nu ons vertellen wat je gaat uh, doen. Uh, ja, maar ook uh, uh, het weeklied zo helemaal achteraan vind ik uh, een beetje... We gaan dat ook veranderen. We gaan dat een beetje in, in het midden zetten als een soort van um, ontspanning voor het oor. Want, uh, om enkel constant die stemmen te horen, is het ook belangrijk om een beetje muziek in het midden van het programma te hebben. Dus dat is mijn voorstel naar volgende keer. Nou, oké, okay. uh, laten we daar eens uh, kijken wat we daaraan kunnen doen. Dat is een idee, dat is een idee. Dat kunnen we uitbreiden, want binnenkort ga ik ook wat leuke dingen uitbrengen en zo. En dan maken we gewoon een ding. Alleen, het uh, is uh, dus een sabam issue, maar dat gaan we wel oplossen. Uh, de, ik ga dat even uitzoeken hoe dat zit. Uh, uh, de, inderdaad, Martine speelt nog steeds door. Ja, laten we maar zeggen, we gaan er nu inderdaad een eind aan bakken. We zijn een goed anderhalf uur bezig. We hebben een mooi volle praattafel gehad. Uh, nogmaals dank aan Peter Thiesen, uh, aan Rijn Bertlijn, aan uh, Gerrit Band... van wie iedereen nu een mooi bio heeft staan op onze website... En ik mag ook melden dat we de columns van Rijn en van Gerrit nu ook als tekst gaan publiceren. Zodat als u het nog eens na wil horen en, en, of na wil lezen, dan kan dat op de website praattafel.be. En dat staat dan onder columns. En daar vindt u al die teksten terug, want het is prachtig materiaal. Hè? Wat denk je? Ja, en ook bedankt aan Mario Regit voor zijn kijk op het uh, wetenschappelijk deel. Uh, van de coronacrisis en van de virussen en uh, uit deze aflevering komt naar voren dat we de, in de toekomst en hopelijk elke woensdag en, uh, als dat mogelijk is met uh, tijdschema's even in de agenda kijken, ja, ja. ik ben vrij ja, ik ook, ben zeg. jij vrij? Even, nou, kijken. even kijken ja shit, Ja, is fantastisch <laughs> we zijn thuis woensdag. Mario, dus, even uh, kijken in zijn online Mario? agenda ook uh, Mario. Mario. helemaal ongelooflijk ja Oh, Oké, okay, Mario. Ja. Dus um, woensdag Wetenschapsdag. Kijk er naar uit, dames en heren. Um, en om te eindigen uh, gaan we er voor de laatste keer met een weeklied uit. Heb ik de, de, naar aanleiding van de complottheorieën heb ik de oude doos nogmaals opengetrokken van mijn uh, muzikale carrière. Uh, een liedje uit de begin jaren negentig, uh, gehermasterd van mijn tape-opnames, uh, want uh, de opnames van toen zijn, niet, zijn nog allemaal op tape. Dus ik heb, oh. nog, een, uh, oh, ik heb cassette, nog een vier sporen recorder Ik heb nog een vier sporen recorder staan. Ik, ik ben aan de slag gegaan met de mastering- uh, software, die nu voorhanden is. en Ik heb er nog iets uit kunnen halen. Mijn broer is de zanger. Zijn stem lijkt op de mijne. Ik, ik doe de achtergrondstemmetjes, de gitaar en de muziek is uh, van mijn hand en samen met mijn broer geschreven. Uh, de opname is... Uh, in mijn ouderlijk huis gebeurt. Dus bij uh, mijn geboortehuis in Kalmthout, uh -huh. Niet mijn geboortehuis, maar waar ik vanaf mijn derde of vierde levensjaar ben opgegroeid. Uh, in het mooie landelijke Kalmthout in de Franse Raadstraat. En um, het uh, liedje heet Heavy with Gravity. Want zoals dat jullie allemaal weten, de flat earthers, dus de mensen die geloven in de platte aarde, geloven niet in de zwaartekracht. Dus, uh, ja. Zo zie je maar dat ik... Ja, zo zie je maar dat ik in uh, begin jaren negentig al mijn middenvinger naar dergelijke complotten wilde opste uh, opsteken. Uh, de tekst is van mijn hand, vandaar dat ik het gekozen heb. Uh, het is een, een oude rock'n'roll uh, rock lied van mijn groepje Plum. Ja, nog even over die Flat Earthers. Ja, het komt zo ineens naar boven. Dat was een paar weken geleden was een van de grote voorstanders en voorzitters... van de Flat Earth Society, een soort Charles Heston... Die, wat hij wat die was voor de Gun Society, was deze man, ja, ja. voor de Flat Earthers. En die ging bewijzen dat de aarde plat was... Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt. Door zich in een soort van zelfgemaakte raket... zou die zich tot een kilometer of twee omhoog laten schieten. Om dan zo wat foto's te trekken en, en video. En dan vervolgens aan een parachute weer uh, terug te landen. En die arme sukkel. Die raket die vloog dus met een rotgang naar boven. Maar eigenlijk een paar meter na de start ging het luik met de parachute open. En die viel van die raket af. Dus je zag die raket helemaal gaan tot twee kilometer hoog. En die man die zit daar dus in. Ja en dan is die aan het hoogtepunt. En dan begint die terug te gaan en niks parachute. En ja een heel ja. volk wat er stond. Het was dit een fucking tank film. <laughs> nou, einde. Darling ja. Award, ongetwijfeld. De aarde nam de, de aarde nam wraak Hier is Heavy with Gravity. Luisteraars, tot de volgende Praathoek-podcast. Denk eraan, luisteraars. En met deze spannende tijden wil ik toch nog eventjes een wijsheid meegeven. Van... Oké, okay. heel goed. Spanning is van spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. Ah, oké. Okay. Ik, ik ga me nu heerlijk ontspannen. Ik zal het ook anders aankondigen. Hier is heavy with gravity. Nieuwe structuur.